Verder is ook de rol van Robin Linschoten opmerkelijk. De Nederlandse bank zou Linschoten hebben gestimuleerd... om een baan in de Raad van Bestuur bij DSB te accepteren. Zo kon hij misschien nog redden wat er te redden viel. De rechtbank in Amsterdam doet vanochtend uitspraak... in de faillissementzaak tegen de DSB-bank. De bewindvoerders hebben geen kopers voor de bank gevonden... en sturen aan op een faillissement. In de Pakistanse miljoenenstad Lahore... hebben Taliban-leden drie politiebureaus aangevallen. Daarbij zijn zeker zeven doden gevallen... Er zijn ook mensen gegijzeld, hoeveel is niet bekend. In het noordwesten van Pakistan heeft een zelfmoordenaar zich bij een politiebureau in zijn auto opgeblazen. Dat gebeurde in de stad Kohat. Bij die aanslag zijn volgens de autoriteiten zeker tien doden gevallen, onder wie mogelijk ook enkele schoolkinderen. De aanslag is vermoedelijk ook het werk van de Taliban. Argentinië heeft zich geplaatst voor het WK voetbal in Zuid-Afrika. De ploeg van Maradona versloeg Uruguay met 1-0. Ook Honduras plaatste zich vannacht door een zegen op El Salvador. Gisteravond kwalificeerde Zwitserland zich door een gelijkspel op Israël. En ook Slowakije dwong kwalificatie af door te winnen van Polen. Het weer, het wordt zonnig, middagtemperatuur 9 tot 12 graden. Dit was het. En...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 Dan heb ik het verkeerd laten printen. Ja. Wat, wat voor printer heb je? Ja, mag geen reclame, <laughs> dus reclame maken. Eerst maar even muziek. Is goed. Vrijdagmiddag in het Vondelpark November. Er zit een man Herman en Herman is het zaal en Heeft een kutjaar gehaald Een man met alles wat je hebben kan Vrouw, kind, huis, auto, baan, bij Zo'n zonbaan, zo'n Maar Herman wilde het ooit anders En denkt daar nu al maanden aan Denkt dat wat hij wou, en denkt ik was te lauw. Hij denkt is dit nu nou, Herman denkt zichzelf weer het grauw. Was het niet gisteren dat ik aankwam hier pas 18 jaar joh. De meeste reizen, zou ik niet doen, maar ik ooit zo. Maar reizen kan niet meer, dat had die mooie dag. Ja, reizen terug naar huis, want we het. Het kondepark, en Herman staat op. Hij zwaait zijn tas met de vijver in en zingt weer hardop. Al lang geen 18 meer en het helder don voorbij. Maar als ik nu niet ga, dan is voor goed een droom.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 De partijen Wensen en Willen en uh, PvdA-wethouder Gert Tone is aangeschoven om uh, het een en ander te verklaren. Goedemorgen Gert. Goedemorgen. Ja, jullie gaan op visite. Ja, uh, we hebben bedacht dat het uh, wel eens goed zou zijn om uh, niet zelf op te gaan schrijven wat wij vinden dat er moet gebeuren. Maar om eens uh, aan de mensen te gaan vragen wat zij vinden dat er moet gebeuren. Oftewel niet meer aanbodgericht, maar vraag gericht. Dus de kiezers gaan het... Uh,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 Wat gekozen is door de mensen zelf. Waarom dat? En, en dat staat dan in ons plan. Hebben jullie dat eerder gedaan? Nee, dat hebben we nog nooit eerder gedaan. Nou, nee. Ik weet wel dat uh, vier jaar geleden CDA dat gedaan heeft. Wij gericht probleem oplossen zo. Nee, nee, nee. CDA heeft ingebracht in het programma van de raad. Het wijkgericht werken. Ja. Maar dat is wat anders dan het werken van de gemeente. Dat is de andere kant op. Is, ja, maar wij zijn nu bezig zijn, ja. met echt de mensen benaderen. En te vragen van... Uh, wat de... willen u nou eigenlijk allemaal? Ja, gaan deze uh, uitnodigingen uh, de wijk in? Hoe ga je dat uh, publiceren? Nou, uh, afgelopen donderdag stond de eerste aangekondigd. Hein? Nieuw Noord stond al in de krant de ja? afstentie advertentie. En... Uh,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 Nou, uh, daar wonen heel veel mensen, een centraal plek. Is dat ja. bewust dat je daar begint? Oh, nee hoor, nee, nee, nee. Okay. Nee, we hadden net zo goed in de Metveld kunnen beginnen, maar het uh, gaat gewoon om wat zij nou, je, in die je, je, wijk willen Ja, oké. Okay. en wat ze, ze sinds dus de algemeenheid voor Zandvoort willen. He, dus, dus vandaar dat we het in wijken doen, omdat we ook specifiek die wijkgedachten die er leven, om, uh, om die eruit te krijgen. Kan je ze nog doornemen?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 Uh, dat is stabiel laag. <lacht> Dan ben je niet de enige partij in zo'n antwoord beschermd. Nee, nee, nee, maar lidmaatschappen tegenwoordig, uh, dat, dat zie je dat steeds minder, omdat mensen veel meer individueel gericht zijn. Maar het gaat, nee, ja goed, we weten dat het ook niet goed gaat met de Partij van de Arbeid. Het uh, dat, uh, dat hoeft niet onder zullen of banken te steken, het gaat gewoon uh, niet best. En ze zullen wat moeten gaan doen daar om, uh, om dat te veranderen. Maar...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 Dat ze niet meedoen. Dat ze niet meedoen. Uh, ik vind het, ik vind het, ik vind het een, beetje, een beetje laf dat ze niet meedoen. Uh, maar ik begrijp het wel. Aan de andere kant ik van ja, uh, voor mij hadden ze best mee mogen doen, want dan weten tenminste waar we met z'n allen waar we staan. En uh, je hoopt het natuurlijk niet, maar het zou mij niet verbazen als bij de landelijke verkiezingen uh, de PVV heel groot wordt. Nou, dan wil ik het wel zien als ze de geen verantwoordelijkheid nemen hoe lang dat blijft. Want ik heb alleen nog maar geblegen gehoord. Populistische prietpraat. waar heel veel mensen. ik blijkbaar ook gevoelig voor zijn. Ja, ja. Maar als als, als als Wilders wordt uitgedaagd. om dan te komen van. kom eens met een programma, kom eens met een plan. kom eens met, met een oplossing, kom eens met een visie. dan geeft hij stelselmatig niet thuis. Met meer partijen, hè? Met de SP. Iedereen die, die, die doet in feite. Ja, het is natuurlijk ook een heel merkwaardig fenomeen. wat je ziet. dat heel veel <lacht> SP-kiezers overstappen naar PVV. Ja, dat, is heel dat geeft te denken. ja. ja. ja. Wanneer komen jullie met jullie kandidatenlijst? Wij gaan uh, het programma, nou, na we deze cyclus achter de rug hebben, dan gaan we aan het programma uh, sleutelen. En uh, dan gaan we op 10 december gaan we eerst het programma vaststellen. En dan de kandidatenlijst. En daar is een commissie voor, de, de, de kandidatenstellingscommissie. Die uh, moet alle kandidaten uh, aan hun... Uh,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 Ja, ik heb tegen de Partij van de gezegd dat ik ga voor een volgende ronde. Want ik heb nog een heleboel dingen af te maken. Ik heb heel veel mooie dingen tot nu toe tot stand kunnen brengen. En mogen brengen samen met de gemeente en met, met de organisatie en de raad uiteraard. Maar ik heb nog een aantal dingen wel af te ronden. Als ik praat over het centrum jeugd en gezin, over het mantelzorgbeleid, jongerenbeleid. Nou, alle andere zaken die nog allemaal bij mij in mijn, mijn portefeuille zitten. Waarvan de aanzetten er zijn...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 I'm <laughs>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 Een dubbele aanbieding. <laughs> Twee voor van allemaal het blijven toch ook wel anders. He. Heerlijk toch? Ja, Daar ga je ook een boek over schrijven. Ja, ja, ja. Ik, ga, ik ga korting geven op de prijs vooral. Ja. Dan krijg je toch korting. En veel plezier vanmiddag om drie uur. In het Wapen van Zandvoort. Dankjewel jongens.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 De rode hoed. hoed, roode hoed. Ja, <laughs> ik was zelf in de blauwe hoed. Ja, je had een blauwe hoed. Ja, een blauwe hoed. En, en, en, diner er eraan vast en prijzen rijken in lintjesregen voor 50 personen. Ja. En uh, Er waren vijf genomineerden voor Dierenheld van Nederland ja. en daar was ik er één van. Wie, wie, wie heeft jou genomineerd? Zit ik zit naast me, ah. een mevrouw. Ah.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 er was een vrouw die had uh, een paard geloof ik, ja. en er was een jong meisje, Fallon, die zou ik niet vergeten. Die had ook een pony gekocht met een hele schijven mond en die zou naar de slag gaan en zij heeft die gekocht. En Daar heb ik foto's van in de krant gezien geloof ik. En het is, het staat nog een beetje, een beetje scheef, dat is ook heel wat. Dat was ook heel wat. Ja. Maar ja, een nat pak halen met een, een, een wilde zwaan om je oren is natuurlijk ook geen, nou, geen kleintje. Dus, die zwaan die, die wilde wel weer blijven bij. Ja? Ja. Maar hij wilde wel het hondje... Hij wilde het hondje. En het is al uh, vorig jaar zomer is dat ook een verschillende keren gebeurd. Dat die uh, kleine hondjes probeerde te verdrinken. in oh, water. Hoe ja? Wat doet hij dat? Is dat dezelfde zwaan? Is dat dezelfde zwaan? De dezelfde zwaan. Ja. Inmiddels leeft hij niet meer, heb ik gehoord. Ja. Oh. Is Doodgebeten door een grote hond. Hij is door een grote hond is grijpen, heb ik gehoord. Oh, ja? Dat hoorde ik weer van die dame van de, de, de dierasielers antwoord. Ja. Maar even bij het begin beginnen, Robin. Eh... Uh, je zal het verhaal al tien keer verteld hebben, maar doe het nog een keer voor onze microfoon. Ja. Hoe begon het? Ik, uh, het was februari afgelopen jaar. En ik moest de hond uitlaten. Mevrouw had uh, tijd of geen zin, dat weet ik niet. <lacht> ik moest het doen. En ik liep langs de vijver uh, richting het hek van uh, Amsterdamse waterleiding daar. En zag man Toevallig jaar. bij de Frans Zwaan staan. Daar woon ja. ik. Daar woon Oh, op die manier. <lacht> <lacht> het kwartje valt.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 Ik heb de telefoon afgegeven, het ijs opgegaan en toen voelde ik dat het ging breken. Dus ik ben plat op mijn buik gaan leggen en er naartoe geschoven. En op het moment dat ik de hond vast had, toen was het bijna koppeld. Krak. Ja. Krak. Ja. Ja. En ontzettend koud. <laughs> maar de hond die kwam, die heb ik op de kant gegooid, op het ijs. En toen moest ik er zelf nog uit. En dat was wat ja, achteraf paniekerig.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 Nou, je zegt, ik heb het niet gezien, maar ik kan me voorstellen dat het toch zes meter een end, het uh, is. Hoe lang heb je daarover gedaan dan? Uh, dat ja, merk je dat waarschijnlijk gevoel, ook niet. Voor mijn gevoel ben ik daar heel ochtend bezig geweest. Ja. Maar ik denk, ik denk een minuut of drie. Dat ik uh, weer op de ja. kant stond. Want ik probeerde eerst op het ijs te komen. maar je Dat hebt gaat nou niet. Vast. Nee, die glijdt zo weer terug. Ja. Dus Toen je op de kant was, uh, was die mevrouw er waarschijnlijk nog wel? Die mevrouw was er, die was dolblij. Ja. Hondje helemaal koud. En, uh, hondje koud natuurlijk. En, uh,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 Hoe gaat dat trouwens met het hondje, zie je het nog wel eens? Ik heb vorige week, of mijn vrouw heeft vorige week nog contact met die uh, dame gehad en het hondje maakt het perfect. Ja. Ja. gelukkig. Dat doe je toch voor? Ja, anders uh, zou het er triest zijn dat je... Maar uh... ja. ah, ik vind het wel komisch dat die nou niet meer leeft. Nee, ik hoorde het uh, op dat gala en ik sprak die, uh, die uh, mevrouw van de uh, dierenziel, ze zei ja die leeft niet meer. Ik zei nou, oh. vertel eens even. Dus alle, alle honden kunnen weer veilig uh, om het Zwanemer uh, wandelen. Ja, totdat Want, dat dus, er een nieuwe, nieuwe uh, gevecht is komt. Robin, stel nou voor dat uh, je loopt ergens langs en er gebeurt dus oh. iets. En als je zou moeten ingrijpen, zou het een gevaar voor je eigen leven kunnen betekenen. Ga moeite mee. Daar denk je niet over na. Nou. Nee, optreden. Ja. Dat is uh, vanaf uh, kinderwagen geleerd. Als je iets uh, ziet wat niet in de haak is, optreden. Hm. Heb je wel eens eerder zoiets aan de hand gehad? Ja, meerdere keren. Niet noemen ze maar. Vorig jaar een, een, een kalf, ook in de Amsterdamse waterleiding duinen. Ja. Ik liep dus weer met, met de honden. De vrouw had weer geen tijd. De vrouw had weer geen tijd, nee. ze was gewoon, die, die was, die was weer aan de het de werk, vrouw. gewoon Ben. Die was oh. gewoon aan het werk. En toen uh, hoorde ik zo'n goed die lopen daar allemaal uh, vrijend rond. En ik ben gaan kijken en toen zag ik dat er een kalf geboren was. Mm Hij -hmm. stond al op zijn pootjes, maar er zat een fors bij. En die was het oh, ja. kalf ontaanvrijd aan zijn hoeven en aan zijn kont. Mm -hmm. Dus ik ben uh, over de hek gegaan. Uh, omstanders die hebben mijn hond gehouden, honden. En de kalf op mijn nek genomen, die fors weggejaagd. En uh, toen, hoe heet die maar, Gerard? Die boswachter? Gerard Scholten. Gerard Scholten. Ja, ja, die hebben ze opgebeld. En die heeft die boer weer uh, gebeld. En toen kwamen ze op. Mm -hmm. Zulke dingen maak je bij dan. Spannend leven. Ja, ik ben het wel stom. Voor de rest heb ik niks aan mijn leven, maar dat is wel leuk. <laughs> Weinig. Wat, wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben uh, nog Greenkeeper. Greenkeeper? Ja, ja mooi. Ik heb zeven jaar op de Kermary gewerkt. En ik ben nu bijna drie jaar werkzaam op uh, de Koninklijke Haagse. En uh, 30 december loopt de mijn loop contract af. En dan? Ik weet het niet, iets anders. Het contract wordt niet verlengd. Jammer genoeg. Hm. Nou, het begint toch een eigen goal, man. Ja, was het maar waar. <laughs> nou, ze... Je ziet, ziet mevrouw hier zitten, uh, die zit al net te schudden. Ze schiet als pannenstoel uit, uh, uit de groep, ja, in ja. de kop van het holland. Uh, heb, heb jij geen ingangetje voor je? Ik heb wel ingangetjes voor hem. Ja, dat is, uh, nou, ja, er, er, is, er is zat te doen, maar ik begrijp dat het niet mag van mevrouw. <laughs> in de zijn de financiën niet daar. Als ik nou die prijs had gewonnen, is het al af. Ja, ho, ho, voorzichtig met die prijs, want die had je moeten besteden aan een goed doel. Klopt, dus nou, dat, hatje... dat was dat een goed doel geweest. <laughs> ja, ja, ja, de eigen stichting. Ja, ja.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 geloof ik oh, dat is belangrijk de hele geroemd toch ja. ben je nog uh, benaderd door de partij voor de dieren nee oh nee. wonderlijk ik <laughs> nee, kan een meisje een beetje scoren en dan uh, was ze ja, dat je niet <laughs> nou, ja, het gekke is als je mijn naam tikt de google robin komen Dierenheld. vanaf uh, de limburger tot uh, de van noorden en je wil niet weten wat er allemaal staat ja. Okay. Ja.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 Denk er eens over na. Ja, laat ze me benaderen, zou <laughs> ik zeggen. Maar ja, gezien de acties die Robin uh, pleegt, zie ik er niet als een politicus. Meer als een. Uh, nee, meer ja, een de doener, hè? Ja, dat de hoort, de niet hoort niet bij de politiek. Ja. Ja. Dan, dan moet eerst niet doen. praten, maar doen. Oké, okay. Robin, bedankt. Goed, vrienden, hoop vrienden, ik hoop dat je uh, er veel plezier aan hebt aan al die leuke herinneringen die, uh, ja, die ja, je eraan hebt. Het mag nu wel klaarwijzen. Ja, het mag nu wel klaarwijzen. Over en uit, bedankt. Goed. Dus je blijft niet in de golf? Nee, ik niet